Nathalie, een hoorspelserie van Gerve Rips. Regie ad Leupler. toch? Ja. Rigoletto, ja. Ja, dat moet het zijn. Nou, Nathalie. Dan heb je dat dingsmaal net op tijd op de oor gezet. Ja. Hier is vanavond toch niets te beleven. Die hier naast me ligt daar maar. Daar heb ik toch wel mee te doen vandaag. Hebben zij vanmorgen vroeger geholpen. Ze heeft nog geen ogen opengedaan. Alsof ze dood is. Ja, voor die weer praatjes heeft. Voor die weer iets zegt. Ik ben bang. Dat duurt nog dagen voor ik die weer iets zou zeggen. Hm. Hm -hm. En, van, ah. en Tilly heb ik de hele dag niet gezien. Of die eerst weggestuurd. Die moet ze op haar kop hebben gehad, of zal ze een vrije dag hebben. Oh. Het lijkt erop dat ze de hele opera laten horen. Oh, dat kan dan nog een mooie avond worden voor mij. Ach, als je zo wat niet hebt, wat doe je hier dan al die tijd? Nu ik toch geen pijn heb. De muurgezelschap houden. Dat verveelt ook, gauw. Nee, dan blijf je maar denken. Dan blijf je maar denken bij jezelf. Als ik toen mijn zus had gezegd, als ik toen maar zo had gedaan. Als als als als, als, als, als, als, als als, er niet was. Ja. Ik moet maar denken, niks aan te doen. Niks meer aan te doen. Ik heb altijd graag naar Rigoletto geluisterd. Nou nee, soms ik, ik, ik weet niet waarom. Ja, die naar, hè? soms mag ik hem niet, maar toch. Nee, meestal niet, helemaal niet. Tja, ik weet niet waarom. Oh. Ja, dat is de, dat is de hertog. Oh, die zorgde wel dat hij zich altijd amuseerde. Vrouwen gek maken. De gevolgen kwamen er niet op aan. Nee, voor hem niet. Bovendien een hertog. Hè? Voor een hertog nog minder. Gewoon keizer helemaal niet, natuurlijk. Die kunnen maar doen wat ze zo invalt. Die schamen zich niet eens. Nou. Nah. Er zijn heel wat mannen zo. Daar hoeven ze geen keizer voor te zijn... ...of koning of hertog. Die trekken zich ook nergens wat van aan. De vrouwen die worden bedrogen... ...die schamen zich. De vrouwen die worden verstoten... ...die schamen zich. Want als er een kind van komt... ...dan blijft de vrouw ermee zitten... Met het kind en met de schande. Nee. Wat dat betreft heb ik het me toch met mijn man altijd wel getroffen. Zo was hij niet. Nou, het was niet nodig. Maar dat zou hij toch ook niet gedaan hebben. Mij laten zitten. Ofwel, als. Ach, als, als, als. Daar moet ik nou maar niet weer aan beginnen. Hoor eens hoeveel liefde hij je doet. Als ik zo kon zingen, zat ik hier niet. Dat zei hij. Zijn leven lang. Ah, hij was toch moeilijk. Ja, dat zeg je nou altijd. Als ik zo kon zingen, zat ik hier niet. Nee, maar je kunt toch goed zingen. Je doet het niet. Nou, waarom doe je het dan niet? Klits. Klits. Ja. Altijd. Klits. Mijn zoon had het alleen maar in het koor. Maar ze hebben hem daar toch ook maar gevraagd of hij niet een keer als solist. De een zij had een bas, de ander zei had een bariton. Een mooie stem, dat zeiden ze alle. Maar hij dorst natuurlijk weer niet. Nooit een doorzetter geworden, nooit. Maar later vroegen ze hem nog een paar maal. Maar zei altijd nee. Nou, toen vroegen ze hem natuurlijk niet meer. En dan is hij nog van het koren gegaan ook. Waarom? Nee, ik weet het niet, ja. Och. Oh. Oh. Oh. Oh. Nou, dan heb ik nog door opeens weer zo'n pijn steken. Nee. Oh. Het, het houdt me niet op. Dacht ik toch vanavond al een paar keer dat de pijn was gaan zakken. Echt goed gaan zakken. Nee. Het zal toch weer alleen door die poeder zijn geweest. Oh. Alleen door die poeder, alleen door die poeder oh. van vanmiddag. En die is nou natuurlijk uitgewerkt, denk ik. Oh. Oh. Zal ik er maar weer in vragen? En ik had juist een beetje willen minderen. Oh. Oh. Wanneer wordt het nou dan? Oh. Straks komt de hoofdzuster misschien wel even naar die hiernaast kijken. Hoe gaat het er nou mee? Ik zeg niks. Kijk uit, of ze uit zichzelf naar mij komt. Ik schrijf stiekem de gouden dingetjes van mijn hoor. Gouden ogen dicht. En u? Hoe maakt u het? Is de pijn wat gezakt? Na de voeder van vanmiddag? Heeft ze nog gemerkt dat ik wakker ben? Die ziet ook alles. Ja, zuster. De pijn is gezakt. Mooi. Dat horen we graag. Het is hier anders maar stil vanavond voor u. Of vindt u het misschien juist prettig, hè, die rust? Dag. nu moet ik wel zeggen, zuster, dat de pijn toch weer wat terug is gekomen. Ik, ik ben bang dat ik vanavond misschien toch nog een poeder nodig heb. Oh, maar u krijgt ja. vanavond nog iets van ons. Voor u gaat slapen komt de zuster u nog een tablet brengen. Ja, ja, en en ja. misschien ook een poeder. We zien wel. ja. Als u een nodig heeft, krijgt u hem uh, werkelijk wel van ons. Maar het is beter dat u ze niet al te snel achter elkaar neemt. He? Als u zonder kunt, is het beter. Ik, ik vraag het niet voor niets. Nee, nee, dat weten we best, hoor. Ik zal er zelf nog een voor u klaarzetten. En ik zal het zelf nog aan de nachtzuster zeggen. Maak u maar niet ongerust. Is er wat aardigs op de radio? Ricoletto. Zo. Houdt u daarvan? Nou, het, het kan mooi zijn. Ik heb dat al een paar maal gehoord, vroeger. Misschien kom ik straks zelf nog even kijken. Nee. Dan zal ik u nou maar weer aan uw opera laten. Ja. ja, ik ga maar weer naar de opera. Ik krijg maar geen hoogte van die. Oh, ze kan zo cool zijn. Ik weet niet of die mij wel mag. Misschien dat ze weet dat ik een Duitse ben. Ik vraag haar maar niet naar Tilly. Als ze zo boos is geweest op dat kind. Gooi ik maar olie op het vuur. Morgen maar vragen. Als Tilly er dan weer niet is. Ja. Ja, daar wordt hij door de moordenaar aangesproken. De een maakte mensen af met zijn tong, de ander met zijn mes. Ah. De eerste keer dat ik Rigoletto zag, dat was met Frits. Ja. In het Schauspielhaus. Wij met zijn twee. Mijn grote broer nam zijn jonge zusje uit. Heb ik altijd onthouden. Meer nog dan de keren daarna. Twee keer maar. Eén keer alleen toen ik hier nog maar pas in betrekking was. In de stadsvrouwburg. Derde Amphitheater. Alleen. En dan nog een keer toen we verloofd waren. Nee, toen we getrouwd waren zijn we nooit meer geweest. O. Oeh. Nee. Frits. Ach. Dat was toch. Moeder heb ik altijd het meest gemist. Ja, vader ook wel. Maar toch niet zoals moeder. Maar na moeder heb ik toch wel erg veel. heel erg veel. verdriet gehad Fritz. Eén de mensen met de tong, de ander met de dolk. Frits. Iedereen kende hem. Als jongen al. Hij was altijd de beste. Nooit bang. En een goede vakman. Ja. Zijn werkstuk staat nog steeds in de vitrine van de ambachtsschool in Altona. Nou ja. Misschien nu niet meer. Het is zo lang geleden. Maar in 36 stond het er nog. Hij was thuis ook de flinkste. Altijd. En de brutaalste. Als wij weer eens te laat waren en niet naar huis durfden. Nee, hier, doe snel. En dan keek hij je aan met die ogen van. Hem. Stel ik in, kom. Minna. Minna was een brutale. Maar Minna was ook een gemeene. Frits was heel anders brutaal. Die mochten ze alle. Die was niet gemeen. Oh, als wij niet naar huis durfden. Frits was altijd de eerste. Ja, wacht. En dan ging je eerst even kijken. Ah, oh, dat was een heerlijke tijd. Wat dat betreft, oh, ik heb toch werkelijk een mooie kindertijd gehad. Kom, snel. Die alte is nog niet daar. ja, ja, ja. ja. Had, riep ik altijd. Pas op. Ik hole Frits Roche. Huh. Dat is mijn broeder. Nou, Dat hielp dan. Hij kwam mij altijd beschermen. Vooral tegen Minna. Hij was een paar jaar ouder dan ik, maar die mocht hij niet zo. Mij had hij veel liever. Ik was echt zijn lievelingszuster. Of Minna mij daarom misschien niet zo mocht. Nou je. Ja. Dat is allemaal zo lang geleden nu. Ja. Ja. Hier voelt de naam zich ongelukkig. En zijn dochter begrijpt hem niet. Ze heeft echt wel met hem te doen. Ze houdt wel van hem. Ja, hier zeggen ze. Hier zeggen ze niet roch. Ze zeggen ros. Ja. Het is altijd zo geweest. Nou, dat heb ik dan ook maar zo gelaten hier. Roche, dat klinkt een beetje Frans. Dat horen ze hier liever. Vroeger ook al. Nou ja. In 15 moest ook Frits soldaat worden. Hij werd al heel gauw onderofficier. In 16 was hij aan de front. In Rusland... Of in Roemenië. Ah, dat weet ik niet meer. Maar op de Balkan is hij ook nog geweest. En toen in Turkije nog. Ah. Ah. Ah. Oh. In 16 hadden we honger. Oh, wat ik toen al een honger heb gehad soms. Maar ah, ja, ik was in de groei. En wij moesten hard werken daar op het station al die kisten. later is het met eten nog veel slechter geworden. Maar toen had ik het eigenlijk minder slecht. Op het station kon je wel eens wat extra's meenemen. zo'n honger als in 16, nee, dat heb ik toen niet meer gehad. Maar daar hebben die hier allemaal geen idee van. Toen was er in Duitsland werkelijk honger. ...daar nou, waren heel wat moeders die geen eten hadden voor de kinderen. Niks eten. Huh. Maar wat weten jullie daarvan? Wat wij toen allemaal hebben meegemaakt. Ja. Ah. Huh. Dat ik mij daar nu... ...dat ik mij daar nu weer over opwind. Laat dat toch. Ah. Dat begrijpen die hier toch niet. Dat willen die hier niet eens begrijpen. Waarom vertel ik mij dat nou elke keer weer? Ik moet toch eens een keer ophouden mij daar weer druk over te maken. Om zo wat. Nu nog. Ik moet dat vergeten. Ja, daar zingen ze samen. Hij is zo bang om haar. Zijn enige dochter, zijn enige kind. Onze moeder was nog ziek toen van verdriet. Hans was in de eerste weken van de oorlog al gesneuveld. Frits was net naar de front. Mina en ik moest erbij werken. Zij zelf maakte winkels schoon. Ah, heb ik er nog een paar man mee geholpen: vies winkel. Maar je kreeg altijd wel wat mee. En dan, toen in de zomer van 16. Oh, er leek me geen eind aan te komen aan de oorlog. Blokkade werd nog scherper. Daar bij Verdun. Daar was toch al zoveel bloed vergossen. En nog niks. Niemand wonnen. En al doen we weer meer jongens naar de front. Ah. De keizer is een scheiskerl. En Verdun? nu Verdun. Mijn is afgevallen. Mijn jongen is aan de Russische jongen, ja. Keine angst, Ik was helemaal niet bang, toe. Ik vond het wel een beetje enger. Moeder was bang voor al die mensen, voor de paarden, dat geschreeuw Ik wilde daar juist laten zien dat ik niet zo bang was als zij. Ja, weer voor het langer brood. Niet aan mijn krieg. Weer voor het lange Nee, ik geloof, die had zelf geen angst. Die was alleen maar bang voor vader. Moeder ook, ja. Soms. Ik geloof, ja. Ja, die ook. Soms tenminste. knechten. Dat was er een uit de Rijksdag. Die, die zat in de gevangenis. Demonstration. Wat was dat voor een Demonstration? Frauen. Wer heeft dat organisiert? Frauen, Frauen. Aber deze Frauen zijn toch die Partei niet? Die Partei? Ja, die Partei. Politik wordt met een Partei gemacht. Politiek, okay. dat geht niet ohne Partei. Ja, die Partei, die Politik? Ja, die Partei en die Politik. Wat maken deze dan voor een politiek? Na, sag mal. Wat maken deze Weiber voor een Nie Nie ja. Nie Nie politiek? Niet daar met de Krieg. We verlangen het brood. Niet daar met de kreeg. We verlangen het brood. En dat neemt hij politiek? Dat kunnen alle roven. Dat kan jeder doen? Niet daar met de Krieg. Dat zagen de zaar mal. Ja, dat zagen de zaar mal in Moskou. Ik zeg je Dat is die partij. Dat zijn alle keizersozialisten geworden. Ik ben meester. ...hard de deur uitgerond. Oh. Oh. Ik ging meestal naar de deur uit. Hoe lang de oorlog duurde, ...hoe erger het werd. Politiek, nee, nee, nee. Altijd ruzie. Politiek, daar heb ik nooit van mijn leven plezier aan beleefd. Oh. een van de sterkste. Ah, het was een slag. Dat we daar niet allemaal hebben moeten verschouwen. Wat oh, daar niet alles kwam. Aardappelen. Meubelen. Kolen. En, en al die losse pakketen. Mij stuurde ze al gauw naar de meubelen. Ja, ik was sterk toen. En toen ik de slag eenmaal goed te pakken had. Hé, hop. Ja. Met zo'n kipkarren Hop. Oh, daar heb ik toch nog in mijn eentje een ganse piano verslept. Dat was eigenlijk ook een slag. Dat was niet zo grote piano, maar toch. In één keer op de karren. Ja, daar reed ik hem toch in mijn eentje weg. Oh, ik was. Van alles. Dat had toch God eigenlijk nooit gevraagd. Waarom ik niet liever een jong meisje had mogen blijven? Ach, oud worden we alle. Dat is niks aan te doen. Daar heb ik binnen ook niet. Oh, grote oude kasten hadden we er ook. Verhuizingen. Tenminste hadden we toch een zware meubels Maar oh, ik werkte er graag. Ze mochten me daar wel. Nou ja, vooral de oude kastens natuurlijk. <lacht> ik, had, ik had toch die prachtige grote pellerieën. <lacht> Van mijn oma nog. Ah, vroeger zag je zulke keuken. Hij Nee, tegenwoordig niet meer. Ah, ja. zo onschuldig kijken en elke dag nam ik dan een paar kilo vlees mee de douane toe die bracht ik dan naar Karsten zijn vrouw nooit gesnapt, nooit nou een paar kilo vlees nou, dat was toen wat maar na een paar keer zei ik tegen hem zo, en nou wil ik ook maar een kilo mee, voor, voor mezelf wij hebben thuis ook niet veel mijn moeder kan dat ook best gebruiken uh, eerst probeerde het niet nog. maar ja zonder mij kreeg je nooit zoveel vlees door de controle. Nou, heb ik toch altijd één, twee kilo in de week voor ons thuis mee kunnen nemen. Nathalie. Ach, dat is toch wonderbaar. Du bist... En du komst ja immer door. Maar voorzicht, immer voorzicht. Ja. Als ze je te pakken kregen, oeh. Maar... Ik heb altijd die pelerine gedragen. Nou, en dan keek die mannen van de controle zo onschuldig aan. Hm. Als de vrouwen bij de controle stonden, ging ik niet. Nee, nooit gesnapt. Nooit. Hm. Hm. Ja. ja, daar is hij na. Oh. Daar heeft hij... Ja, daar is hij nog wel erg geschrokken. Daar heeft hij het benauwd, Ja? Ja, daar is hij boos op de lak hè? <laughs> nou, vadertje. Toch een beetje eigen schuld, hè? Dat je daar naar moet staan smeken. Dat je daar niet meer weet waar je dochter is gebleven. Ah. Ah. Ah. En dan. Dan komt de revolutie. Dus, Hang! Ja hè? Overal, overal werd die avond gevochten. In het donker meestal. Als er een soldaat liep, moest hij mee of moest hij zijn wapens afgeven. als hij niet wilde, werd er geschoten. Oh. Onze Erik was toen de hele avond en de halve nacht weg. Bij de soldaten. Moeder was zo ongerust. Oh. Maar vader ook. Revolution? Wat is dat? Welche parole hat die Partij? Welche parole hat die Partij? Ach, die Partij. Eerst zal die Partij die parole geven, dan... Die Partij, had die nog parole? Du! du. Such me eerst maar den Eerlich. Du, wie de parole? En ik moest die avond nog naar na Angst bitten. Helemaal. Die vrouw daar had het miskram gehad. Moeder had beloofd dat ik kwam. We konden het ook moeilijk alleen laten. Moeder bleef alleen thuis. Ja. Oh, ben ik stiekem over, over het hek van het kerkhof geklommen. Oh, dat was een hoge muur. Maar ik dacht, hè, daar ziet niemand mij. Zo laat. Oh, ik was niet bang. Ik kende de weg daar. Oma lag daar. was ik vaak geweest... Nou, die ligt er nu ook al zo lang niet meer. Moeder ligt er ook al niet meer. Alles al leeg gehad. Heb ik nog wel eens gedacht dat het toch misschien niet zo, zo gek zou zijn geweest als ik zelf... Ik nee. Nee, een vrouw hoort bij haar man. Oh, Oh, daar voel ik toch alles weer net zo, zo erg als vanmiddag al. En die zuster, die zuster zou toch nog met een komen. Oh, die zou toch nog komen kijken. Uh, oh, oh, Oh, oh. Ach, nee, daar heb ik geen zin meer in. Nou. De revolutie. Veel heb ik daarvan niet meegemaakt. Het was donker weer, dat weet ik nog wel. Af en toe een bui. En ik ben maar in Hamburg, in de buurt van het raadhuis, gekomen. Daar was toen net zo'n grote soldatenbijeenkomst. Dat waren de 76e... Ja, dat was het 76e infanterieregiment. Met veel Hamburger, denk ik. Oh, een soort revolutievergadering was dat. Oh, al die soldaten... Ik ben doorgelopen. Vader is daar wel bij geweest. Moeder was bij de ene partij. Vader bij de andere. De een... wilde de revolutie zo. En de andere zo. Ach. Ach, dat was allerhandloos. Ik heb me daar ook maar nooit meer bemoeid. Ja... Het belangrijkste. Het belangrijkste moet in Berlijn aan de hand zijn geweest. Ja. Ik heb Soldaten. later nog een paar Er op de radio sind oh. verschwunden. later. Was. Ja. ja. Of dat allemaal Joden zijn geweest. Dat zei de keizer. Zaten wel Joden in de politiek. Niet in het militair. Joden konden bij de keizer geen officier worden. Maar in de Rijksdag, ja, daar zaten ze wel. Ik denk gar niet eraan. Ik denk gar niet eraan. Ja. Wegen ein paar hundert Juden und ein paar tausend Arbeiter da in Berlin. Ich denke überhaupt nicht daran abzudanken, den Thron zu verlassen. Und sagen Sie den Herren da in Berlin, dass wenn nur das Geringste passiert, dann... Rattatatatatatz! Mit Maschinen gewähren. Meine Antwort! Rattatatatatz! Auf der Straßenpflaster! Die, die, die liep gewoon weg. He. Naar Doorn. Scheiskerl. Door en door Verwendking. En die wil staatsman spelen. Dom was hij. Dom. En daarvoor moesten al die mannen aan die front. Van Frits hoorden we eerst helemaal niet. Oorlog was al lang afgelopen. Het enige dat we wisten was dat hij in Bagdad zat. Of of Mosul... Eén van die twee nog, ik weet niet meer. Nou, of hij nog leefde, dat wisten wij niet. En we hoorden maar niets. Oh, moeder was bang. Oh, het was erg slecht toen. Was nog meer honger die winter. Zelfs geen water af en toe. En thuis ruzie. Politiek. Dat ja, is onze republiek. Keizer socialisten? En met minnaar. Du bleibst hier. Ik geh. Nee, du bleibst hier. Ik geh. Moeder hm. huilde toen wel eens. Oh. Dat was toch een nare tijd. Wat doen? Kom ineens die brief van Frits. Een matroos bracht hem. Frits was op een boot. Die al bij ons in de haven lag. Dat was een gewikste. Oh. Wij moesten hem komen halen, schreef hij. Hij kon niet alleen komen, hij kon niet weg. Hij had eten meegenomen. Wij moesten hem met een handkaar komen halen. <lacht> dat was een schlauwe. Frits. Oh. Toen de oorlog was afgelopen, had hij ervoor gezorgd dat hij in de keuken kwam te werken. <lacht> ja, ja. Die had gehoord dat wij in Duitsland zo'n honger hadden. Nou, dan had hij aan boord van alles voor ons bij elkaar gebracht. Hij wou niet dan wel voor alles in veiligheid was. Hm. Vader, ik en de kleine Erich. Zijn hem toen gaan halen? Nou, dan was vader toch gelukkig? Jongen, jongen, wie is weer daar? En hm. die moeder, die is zo herzenglücklich. Ik. Du alter, wie geht's dir? Hm. Och, Erich... Mensch, wie groot bist u? En ja. die Nathalie. Oh. Fräulein Nathalie. Kom, kom ja. Nathalie, kom snel. En toen... Toen kwam de grote kracht met Minna. Ja. Du hier. Nein. Oder du bleefst raus. Nein. Und en toen kreeg ze dat kind. Oh, dat arme kind. En die huilde s nachts. En, en dat bleef maar ruzie. Oh, blijf hier. Nee, niet meer. Dan blijf doorhaals. Niet hem, kind. Ah, moeder, moeder wist echt geen raad meer. Oh, God is willen. Mijn vader was koppig. Vader zette door. Minna moest eruit. uit. En toen is moeder met Minna meegegaan. Du bleibst hier. Ik las ze niet alleen. Dan ga ah, je ook. Nou, moeder kon ook koppig zijn. Daar hokten die twee toch op een heel klein kamertje. Maar ze kwam niet terug. Ze liet Mina niet alleen. Ik heb twee weken met vader en Frits en Erich. alleen thuis gezeten. Twee weken vader was heel erg lief voor me. Ja, hij mocht mij altijd heel graag. Meer dan Minna. Frits ook. Moeder kreeg geen cent van hem. Kein penny. Die zal terugkomen. Nee, maar ze kwam niet. Ze ging nog meer winkels schoonmaken. Ze ging niet terug. Nou, dat kon ik toch niet tegen. Dat kon vader toch niet van mij verwachten. Ik ben naar moeder toegegaan. En ik heb haar stiekem wat eten gebracht. Ach, mijn moeder was ook heel lief voor mij. Oh, toen hij dat merkte, dat ik daar was geweest. Doe blijf hier, doe geest niet. Die zal hier komen." Dan kon ik toch niet meer tegen. Toen wist ik het ook niet meer. Toen heb ik mijn kleren bij elkaar gepakt. Ja. En ben mijn vriendin achterna gegaan. Naar Kopenhagen. In betrekking. Oh. Ik ben zomaar weggegaan. Ik heb hem niks gezegd. Moeder ook niet. Nou, daar moet ik nou toch maar niet aan denken vanavond. Daar ben ik te zwak voor. Te dus ziek. Oh. Oh. Oh. Wanneer komt ze toch met die poeder? Oh. Nee, nee, ik bel niet. Kijken of die uit zichzelf komt. Zet me de radio maar weer op de oren. Ja. Ja. Daar heb je de hertog weer. Daar maakt die alle vrouwen gek mee. Die trekt zich nergens wat van aan. Rigoletto staat verstomd. Ja, vadertje. Dat is nou voor jou ook heel anders uitgepakt, hè? Dan je had gedacht. Oh. Oh. Oh. Waar oh. oh. oh, is de poeder? Zuster. Oh. Oh, daar is die pijn weer. Oh. oh. En toen ik ook weg was gegaan. Toen is vader... Hè, hè, dat heeft Fritz mij later verteld. Dat ik... Zonder wat tegen hem te zeggen... Zomaar... Hij was weggegaan. Hij was helemaal gebroken van verdriet. Dat vertelde Frits. De volgende morgen... is vader toen moeder maar gaan halen. Dat was dat toch allemaal verschrikkelijk toen. Als je daarover nadenkt. En ik heb alles pas jaren en jaren later gehoord... Nee, nee, ik moet daar niet meer over nadenken. Ah. Ah. Nauwkomt toch? De... Hoe oh. oh. oh. nou komt al die pijn van vanmiddag weer net zo terug? Het wordt niks beter. Als ik zo kon zingen zat ik hier niet. Nee. Oh. Ik ook niet. Maar zo Tilly nodig blijven? best Opa tegen kunnen zeggen. En je ziet er nog zo jong uit. Zou je dat ook vinden? Je bent een schat. Mijn liefste patiënt. Nou, die heeft op haar kop gehad. Daar. Daar is hij dood. Hij is radeloos. Oh. Oh. Jongen, jongen, je bent weer daar. Ach, ach, daar is Tilly. die schat, brengt me de poeder. Dag, Tilly. Dag, kind. Zo, oh. so, nou, radio maar weg, hè. Oh, oh wat heb ik daarna verlangd. Heb je... Heb jij rigoletto ook gehoord, Tilly? Nou, ja, ja, ja. Ja. Huh? Hier. ja. Hier is uw poeder. Ja, ja, ja, ja. ja. Dan knapt u daarvan op. Ja, ja. slaapt hm. u weer lekker. Hm. Hm. 27, 28, 28, 28. 28. 36. <tolkig> Zo... Nou, morgenochtend. Zult u zich een stuk beter voelen. Hoor. Morgen? Ja, Tilly. Morgen verder. Zo. Ligt u zo lekker? Oh ja. Ja, ik. Ik, ik geloof hem wel. Ja. Mooi. Hm. Ja, ja. ja. Hm? Hm? Wat is dat? Heb ik. Heb ik dat gehoord? Ja. Is, is dat weer Rigoletto? Op de radio? Ach nee... nee. Dit was het vierde deel van Nathalie. Een hoorspelserie in acht delen van Gerve Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orry. Tilly door Gerry Mantel. De hoofdzuster door Elisabeth Versluis. En Nathalie's vader werd gespeeld door Huip Orizant. Haar moeder door Willy Bril. Haar man door Jan Borkes. Nina was Joker Reitsma Hagedon. En Frits Olaf Wijnands. Keizer was Piet Ekel. Technische realisatie weer Gechtenbach en Brax Westra regie Ad Leuker.